Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden huizen in Limburg zijn tot het eind van het jaar onbewoonbaar. Ruim een week geleden waren daar gigantische plensbuien en kwamen straten en huizen onder water te staan door overstromingen. Ook deze vrouw uit Valkenburg zag hoe haar net opgeknapte huis naar de knoppen ging door al het water. Op een gegeven moment zijn de tranen een beetje op. Uh, dus ja, je, je, je, je doet wat je kan en je probeert sterk te zijn voor je gezin en ja... Het is, het is lastig. Volgens de verzekeraars moeten de huizen eerst weken drogen voordat de boel hersteld kan worden. En bij aannemers het druk en is het lastig om aan materiaal te komen. Vooral in en rond Valkenburg en Schin op Gul raken de huizen ernstig beschadigd. Meerdaagse festivals met overnachting gaan deze zomer niet door, maakte het kabinet begin van de middag bekend. Maar hoe moet het met festivals zonder overnachting? Een groep organisatoren stapt naar de rechter om daar duidelijkheid over te krijgen... Nu moeten ze nog tot 13 augustus wachten op duidelijkheid en dat vinden ze te lang duren. Een man van 24 uit Ede moet 10 jaar de cel in voor het doden van zijn vriendin. Al krijgt hij tbs. De man sloeg zijn vriendin Shelly van 22 vorig jaar in haar appartement een paar keer met haar hoofd tegen de muur en stak haar zo'n 50 keer met een mes. Daarvoor hadden ze urenlang ruzie. En de Thaïja-stad staat bekend om de groep makaken die in de stad wonen. Maar de groep apen is zo groot geworden dat ze zo'n beetje de stad overnemen. Omdat er te weinig eten is, vallen ze steeds vaker mensen aan... of gaan midden op een druk kruispunt even een conflictje uitstaan vechten. De makaken worden ook steeds agressiever... doordat er weinig backpackende toeristen door het stadje trekken. Die zorgen normaal voor veel eten, maar het is er nu dus te weinig.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 Is de zomer van ZFM. Met, Met nu Nashville. No.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 Tell me girl I've been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 Voor Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal tot zeker volgende week stijgen voordat het stabiliseert. Dat zei premier Rutte na een corona-overleg in Den Haag. Dezelfde trend was eerder al zichtbaar bij de besmettingscijfers. Zeker honderd gedupeerden van de watersnood in Limburg kunnen pas tegen het eind van dit jaar terug naar huis. Hun woningen moeten eerst wekenlang drogen voordat het herstelwerk kan beginnen. Peter de Vries krijgt een eigen straat in Alsmeer. De plaats waar de doodgeschoten misdaadjournalist is geboren. Zijn straat komt bij de studio's waar hij veel heeft gewerkt. Het weer. De komende uren geleidelijk minder buien om weer een hagel. Vannacht overwegend droogpijn gaat op 15. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later weer buien en zo'n 22 graden. 'Cause it's so tight, no. love. Be my love. Be love. Be Presa en lalumbras, je esos ojitos me miran a mí. mí. Sobre tu avaricia, con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas, te ha prendido fuego a mi cama. Vuelve que te necesito, que te otro poquito, poquito, poquito hasta la mañana. Na, na.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 Vems. and who